3 uur. Het NOS journaal. Martijn van Beek. Op schiphol zijn zakjes en dozen met cocaïnesnoep gevonden. Een man van 47 uit Amsterdam is gearresteerd. Hij was bij de paspoortcontrole al staande gehouden omdat hij een openstaande boete van 68 euro niet kon betalen. Toen hij opmerkelijk vaak naar zijn bagage bleef vragen, kreeg de C argwaan. De man die had in zijn bagage dus meerdere dozen met, uh, met snoepjes. Uh, op het eerste gezicht leek het uh, gewoon om uh, snoepjes en toffees te gaan. Uh, dat zien we wel vaker voorbij komen natuurlijk. Alleen in dit geval hadden de rechercheurs toch een uh, onderbuikgevoel... dat het uh, geen gewone snoepjes waren. En ze hebben een paar snoepjes opengemaakt... en het bleek dat ze gevuld waren met cocaïne. Volgens de Marichose worden kooksmokkelaars steeds creatiever. Deze week werden op Schiphol ook al cocaïne koekjes gevonden.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 De regering heeft militairen naar de hoofdstad Tunis gestuurd... om nieuwe onlusten te voorkomen. Er komt een nieuwe prijs voor de beste voetballer in Europa. Tot vorig jaar was er al een onderscheiding, de gouden bal. Maar die is samengevoegd met de FIFA-prijs... voor de beste voetballer ter wereld. Dat werd Lionel Messi. De nieuwe UEFA-prijs wordt in augustus voor het eerst uitgereikt... bij de loting voor de Champions League. Het weer, de rest van de dag en ook vanavond regenachtig... bij een temperatuur van een graad of acht. Morgen weinig verandering. De temperatuur gaat dan wel iets omhoog. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en knoopend Oude Rijn zes kilometer. vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht... Tussen knooppunt 1 en Beeldhoven staat 7 kilometer file. staat politieonderzoek gaande, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort. Vanaf knooppunt 1 over de A1 en de, A8 en de A28. Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij uh, Dit is de Dag, dit half uur. Aandacht voor scholen die onzorgvuldig omgaan met het overheidsgeld... dat ze voor de maatschappelijk sta maatschappelijke stage krijgen. Uh, daarna gaat theoloog Ruard Ganzen voort in onze dagelijkse opinierubriek en appeltjes schillen. Ruard, goedemiddag. goedemiddag. Met wie ga je dat doen? Met de rector van het Don Bosco College in Volendam... die ondanks een uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling... toch hoofddoekjes wil blijven weer op die school. Hij uh, is een leerling op die school, mogen geen hoofddoekjes dragen... Yes. De commissie Gelijke Behandeling heeft gezegd... dat mag je ze niet verbieden en hij gaat er toch mee door. Dat is het idee. Ja. Okay. En de PVV die steunt hem daarin. Kijk. Dat is mooi. Dat straks. Maar eerst gaan we naar de geldperikelen... rond de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren. Scholieren die een handje meehelpen in de bejaardenzorg... of leuke uitjes maken met gehandicapten. Je ziet dat heel veel tegenwoordig. En ze noemen dat voor hun maatschappelijke stage. Een lesonderdeel dat binnenkort verplicht wordt. Maar niet iedereen is er blij mee... De instellingen die de stageplaats bieden bijvoorbeeld, die krijgen er vaak geen cent voor, terwijl de begeleiding van al die leerlingen hen veel tijd en geld kost. Scholen kunnen wel betalen, maar lijkt het geld soms aan andere dingen te besteden. En dat steekt. Luistert u naar een reportage van Ben Meindersma en Steven Emmens een verhaal schrijven volgens mij. <laughs> en? en dan gaat u ons volgens mij tips geven. Dan moeten wij dat later okay. overdragen aan uh, de basisschoolleerlingen uh, volgens mij. Okay. En jullie hebben hiervoor gekozen of het is verplicht? Dus, uh, verplicht eigenlijk, ja. maar we doen net alsof het heel leuk vinden. <laughs> <laughs> uh, Anne en Annemarie van Annemarie klas C3F van de uh, scholengemeenschap Het Hoge Land in Amersfoort. Uh, we zijn hier voor een mastage met school. En dan, mas stage. Ja, dan moeten we een bepaald soort uren maken. En uh, nou, 40 uur volgens mij. En dan mag je zelf initiatief nemen om ergens stage te lopen. Bijvoorbeeld bij een BR te, te huis. En nu doen we dus dit. Maar dat heeft. Uh vakgroep Nederlands voor ons bedacht. Ik had ook wel uh, oma's willen verzorgen eigenlijk. Het maakt me niet zo uit als ik die uren maar krijg. Hé, <lacht> hey Anne-Marie, vertel jij iets? <lacht> iets. Nou, marie wel. is even sprakeloos. En die gaat samen met uh, haar vriendin Anne een plekje zoeken... in deze prachtige zaal in een horecagelegenheid... in het centrum van uh, Amersfoort. Uh, Marie-Louise Heekamp van de Stichting Gasvrij... een van de bedenkers van dit project... waarbij scholieren dus verhalen gaan schrijven... voor hun verplichte maatschappelijke stage... Er is een café ingehuurd. Er zijn 17 coaches aangesteld om de leerlingen te helpen bij het verhalen schrijven. Er zijn drankjes en hapjes. Wat is de kostprijs van dit project? Ik denk dat als je alle uren gaat omslaan die wij daarin hebben gestoken... Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk nooit doe, maar dat, dat is veel. Nou, ik denk dat... 30 organisatieuren dan niks zijn. Ja, wat zal de kostprijs dan zijn van vier mensen die daarmee bezig zijn? 3000 euro zal het zeker kosten. Wat betaalt de school ervoor? Financieel gezien leveren zij de, de inzet van de leerkrachten. Die lopen hier vanavond lopen vier vakdocenten Nederlands ook in hun eigen tijd. Maar daarnaast betalen ze een hele kleine bijdrage om het project te financieren. Hoe klein is die? Die is 200 euro per workshop. In ieder verhaal heeft die hoofdpersoon... Al snel, heel snel na het begin, een probleem. Die hoofdpersoon die wil iets, maar dat lukt niet. Of er gebeurt iets waardoor die hoofdpersoon... Scholen krijgen geld van de overheid... om de verplichte stages voor hun leerlingen mee te organiseren. Maar veel scholen weigeren die stageplaatsen te betalen. Ja, we hebben zeker een probleem. Een probleem hebben de gemeentes en de overheid door niet te erkennen... dat ook voor organisaties er geen geld is... om deze maatschappelijke stage op te zetten... Zegt Anemieke Kappert van de organisatie Amerpoort. Een hele grote organisatie in de buurt van Baarn. Die zorgt voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking. Ook een hoop maatschappelijke stages hier per jaar. Ja, we hebben gemiddeld op jaarbasis meer dan 100 maatschappelijke stages. We maken een avond mee waarbij 30 leerlingen een verhaal leren vertellen. en dat we ook weer aan basisschoolleerlingen moeten gaan overdragen. Een avondje die al gauw uh, 3000 euro kost en de school betaalt daar 200 euro voor. Kunt u die rekensommers maken in tijd of uren? Ja, als wij hier een project doen van middelbare school met 20 leerlingen voor een hele week, dan kost ons dat minimaal 50 uur. Nou, en zet daar zelf een salaris achter. Betalen scholen daarvoor dan? Nee, over het algemeen betalen scholen daar niet voor. We zijn wel in gesprek met scholen en ze zijn best bereid om een bijdrage te leveren. Maar wij zullen als organisatie heel veel moeten blijven investeren. Zijn er ook scholen die botweg weigeren? Ja. Er zijn gewoon scholen die zeggen van ja, daar hebben wij geen budget voor. En mijn informatie strekt dat de overheid scholen, maar ook gemeentes geld verstrekt om dit te organiseren wat is jullie zin? Onafhankelijk, zelfverzekerd, leergierig, enthousiast, lenig, sprankelend, open, goede uitstraling, fit, vriendelijk. Wat moet je allemaal hebben om een musicalster te worden? <laughs> Oké, okay, nou ik vind het een kanje van een zin. Heel erg goed. Applaus! Applaus voor scholieren Anne uit Amersfoort, die uh, samen met een kleine dertig andere leerlingen les krijgt in verhalen vertellen, allemaal door schrijfster Marie Bon. En dat doen ze als maatschappelijke stage. Nou, voor scholengemeenschap Het Hoge Land, waar Anne vandaan komt... is de avond een koopje, een kleine 30 leerlingen... onder de pannen voor 200 piek. En dat is maar een schijntje van het budget... dat het Hoge Land maximaal had kunnen besteden aan deze avond. Want net als elke school krijgen ze daar jaarlijks 60 euro per leerling... terwijl maar ongeveer een vijfde van de leerlingen echt op stage gaat... Dus vraag ik aan stagecoördinator Ruud Widdershoven waarom zo'n klein bedrag? Dit is een bijzondere stage die uh, eigenlijk gesponsord wordt. En uh, dat is de reden waarom wij als school uh, maar een kleine bijdrage hoeven te leveren, financieel gezien. Uh, andere stages, daar betalen we vaak wel uh, meer geld voor per leerling. Wij uh, ontvangen uh, elk jaar uh, per leerling uh, 60 euro. En uh, die gelden gebruiken wij voor uh, het betalen van, van uh, MAS-stages. Maar ook uh, betalen wij daarvan de uren die uh, gemaakt worden... door coördinatoren en mentoren binnen de school... om uh, MAS goed te kunnen ondersteunen. Wordt al het geld dat jullie krijgen van de overheid... echt aan die stages besteed? Dat is een moeilijke vraag. Nou, moeilijk in die zin uh, dat, dat uh, wij op dit moment een uh, groot deel van het geld uh, wel gebruiken voor uh, massadoeleinden. Uh, echter, uh, de gelden die zijn niet geoormerkt. En dat betekent dat scholen uh, ook de gelden voor uh, andere zaken binnen school kunnen aanwenden. En daar moet nog wat meer controle op komen, denk ik. Want dat is wel gebeurd op het Hogeland. Land? Uh, dat is voor een deel wel gebeurd. De school heeft, althans, ik denk meerdere scholen in Nederland... daar ben ik al van zeker van... die hebben ook gelden voor andere doeleinden gebruikt. Ja. Dus die stagebiedende instellingen hebben daarmee wel een punt? Die hebben er wel mee een punt. Er zal denk ik meer tussen de school en de massaanbieder overlegd moeten worden... Uh, wat ze van elkaar mogen verwachten en wat dat ook aan geld kost. Dus dan denken wij jullie verhalen ook aan. Hey, wat is het probleem en hoe gaat de hoofdpersoon dat oplossen? Nou, en dat probleem dat is meervoudig. Scholen krijgen geld van de overheid... maar veel scholen weigeren die stageplaatsen te betalen. En dat terwijl de stageplek wel kosten maakt om de leerlingen te begeleiden. In Amersfoort levert dat problemen op. Zo is de Symfora Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg gestopt met het bieden van stageplaatsen aan scholen. Ze doen daar alleen nog maar zaken met één school... die daar 40 euro per leerling voor betaalt. En er zijn meer stageplaatsen die om die reden afhaken. Maar het is nog niet alles. Scholen krijgen geld van de overheid voor stages... maar zijn niet verplicht dat geld daar daadwerkelijk aan te besteden. Stagecoördinator Widdershoven van scholengemeenschap Het Hoge Land in Amersfoort... gaf zojuist ruiterlijk toe dat zijn school het geld ook aan andere zaken heeft besteed. Stagemakelaars die wij spraken... spreken het vermoeden uit dat het op andere scholen ook gebeurt. Hoe belangrijk is het bij verhalen? Dat is research doen. Denk Hoe groot is het probleem eigenlijk? Daarvoor bel ik met Hanneke Mateman van Movisie... een organisatie die de maatschappelijke stages heeft helpen opzetten. Hoeveel scholen hebben hun zaakjes niet op orde? Ik denk dat het in de helft van de gevallen uh, redelijk goed gaat. Maar ik denk dat er heel veel scholen nog uh, zoekende zijn naar hoe zij die maatschappelijke stage nou het beste vorm kunnen geven. Het zou heel mooi zijn als de Tweede Kamer eh, zou kunnen voorstellen... dat scholen wel verantwoording afleggen over die 60 euro per leerling die ze krijgen... en wat ze daarmee gedaan hebben. Maar nu is er helemaal geen onderbouwing... En ja, dat is een beetje. dat ze ons wel kwalijk vindt. Ik zijn net al. ga geen Van dat je allemaal begint te vertellen. van nou, die jongen, die die Terug naar de schrijverscursus. die 30 Amersfoortse scholieren volgen. als hun maatschappelijke stage. Ze moeten hun verhaal leren schrijven. en als ze dat kunnen. mogen ze dat weer overdragen. aan kinderen op de basisschool. Leerling Annemarie heeft al een leuk beginnetje. Jip had zo'n honger. maar hij mag nu niet snoepen van zijn moeder. omdat hij zo moet eten. Wat hoort daar daar? Dit is Janneke. Wat heeft ze nou bij zich? Chocola. Mooie cliffhanger. Ja, absoluut. Ja. En we hebben net ook al eventjes doorgesproken, hoe je daar dan, wat je nou zou kunnen doen. Moet die ook nou die chocola krijgen? Of houdt Janneke alleen? En hoe kan je dat nou doen? Dat, dat, het lijkt zo'n heel dom stukje, maar er zit eigenlijk al een heleboel in. Dus het gaat helemaal goed komen, hoor. Anne en Annemarie, heel veel succes met jullie boek. Dank je wel. Wij horen het wel als het uitgegeven wordt. Ja. Zover dit verslag over scholen die vaak maar weinig geld en aandacht besteden aan maatschappelijke stages van hun leerlingen, terwijl ze er wel het budget voor hebben. Meegeluisterd heeft Boris van der Ham, Kamerlid voor D66. Goedemiddag meneer Van der Ham. Goedemiddag. Ja, die stageplaatsen die klagen dat al dat geld naar de scholen gaat en dat die scholen veel te weinig of niet betalen voor die stageplekken. Is dat een terecht verwijt? Ja, want op zichzelf is het natuurlijk fantastisch... als jongeren maatschappelijk betrokken zijn. Um, en als de regering dan vindt... Dat, dat via die maatschappelijke stages moet worden vormgegeven... en er ook nog een behoorlijk groot bedrag aan wordt uitgegeven... 54 miljoen... Uh, op jaarbasis wordt aan besteed. Mm -hmm. uh, terwijl op andere punten in het onderwijs zelfs bezuinigd wordt. Dan denk ik van ja, ja dan, en als het, als het dan ook nog niet eens goed wordt besteed, dat geld, dan is dat wel een probleem, vind ja. ik. Nou ja, niet goed besteed. Die scholen besteden het aan andere dingen dan aan die stageplaten. Zou, zou ze verplicht moeten worden om het aan degene die die stages verzorgen te betalen? Nou ja, we hebben natuurlijk afgesproken dat scholen een grote vrijheid hebben... om geld uit te geven op de manier waarop zij dat belangrijk vinden. Maar neem nou eens even dat voorbeeld van de reportage... Hè, dat die kinderen een, een schrijfcursus krijgen hè, om een verhaal te kunnen schrijven. Dan denk ik, mensen, dat horen die kinderen gewoon op school te leren. Hè, dat is gewoon onderdeel van de lestijd, wat mij betreft. Hm. Waarin je gewoon bij Nederlands leert om een goed verhaal te schrijven... Ja. En, en, en netjes en goed opgebouwd en, en zonder spelfouten. Hm. En dan denk ik, om daar nou 54 miljoen euro... Eh, eh, per jaar aan uit te geven van dit soort projecten... die eigenlijk gewoon binnen school moeten worden vormgegeven. Er zijn ook andere voorbeelden van stages die we wel hebben gehoord. Stage lopen in een supermarkt, terwijl heel veel van die hmm. kinderen... gewoon uh, hun, hun, hun extra zak geld verdienen in de supermarkt. En ook allerlei andere zaken waarvan ik denk dat is op zichzelf allemaal nuttig... maar dat kunnen mensen ook in hun eigen tijd doen. Moet dat nou via die maatschappelijke stage worden vormgegeven? Nou, Oké, okay, dat is meer de, de vraag van hoe moet die in die maatschappelijke stage... dan vormgegeven worden? Wat ja. voor inhoud moet die hebben? Even terug naar dat geld moet dat geoormerkt worden? Dat die scholen ook de plicht krijgen om dat dan ook daadwerkelijk aan zo'n stage te besteden? Nou kijk, we zitten in tijden van bezuinigingen. Hè? Er wordt door dit kabinet een paar honderd miljoen bezuinigd op het onderwijs. Uh, en dan vind ik dat we heel goed moeten kijken naar waar dan wel geld voor is. En dit is dus een van die dingen, 54 miljoen naar de maatschappelijke stage. En ik vind dat het kabinet vooral moet aangeven van, is dit nou het waard? En, uh, en als je dat, dan het waard vindt om daar zoveel geld aan uit te geven... dan moet je ook scholen ook wel uh, de, eraan houden dat ze dat op een goede manier uitgeven. Mm. Uh, dus dat, kijk, als het kabinet hier wil mee doorgaan, zullen ze dat moeten eisen. Maar ik zou eigenlijk de andere kant op willen gaan door te zeggen, dames en heren... We moeten juist goed investeren in echt onderwijstijd. Gewoon aan goede lessen op school. Met goede leraren. Goed betaald. Um, he, niet, niet zoveel lesuitval. Ge geef daar die vijf, 54 miljoen aan uit. En zorg ervoor dat die hele maatschappelijke stage... gewoon ja. overboord wordt gekipperd. Okay. Want we hebben er niet zo heel veel nee, aan. U bent duidelijk geen voorstander van die maatschappelijke stage. Nou is die nee. er nog wel nog ja. steeds. Dus ik neem aan dat het dan toch van belang is dat het dan ook werkt. Ja. Uh, in Utrecht bijvoorbeeld hebben de scholen een convenant gesloten... met uh, de instellingen die ook die stages verdelen, uh, uh, uh, verzorgen... En en dat geld wordt daar wel eerlijker verdeeld. Is dat een methode? Nou ja, goed, als we dus die maatschappelijke stage houden, dan moet het ook echt aan goede stages worden uitgegeven. En daar heb je ook wel Eerlijk gezegd, een paar van. En ja, dan is zo'n soort model best, best redelijk. En ik zou dan ook heel erg graag aan de staatssecretaris en de minister willen vragen om dat vooral ook op die manier vorm te geven. Dat ja. als je het al doet, ik ben er geen voorstander van, maar als je het al doet, doe het dan op die manier. Ja, en gaat u daar op wat voor manier gaat u dat doen dan? Nou ja, eh, onder de aandacht brengen. De, de Kamerleden staan het altijd vrij om Kamervragen te stellen. Het maatschappelijke stage vinden wij een, een lastig onderwerp, omdat nou ja, wat ik al uitlegde. Maar op dit punt zullen we zeker aan de staatssecretaris en de minister van Onderwijs vragen om dit op beter vorm te geven, betere benutting van dat geld... en ook gewoon kwalitatief waardevolle sta stages. He, dus niet eh, buiten, buiten lestijd nog eens gaan leren... over hoe je een verhaal moet schrijven. Want dat moet je echt gewoon in de Nederlandse les krijgen. Maar al die andere stages... Uh, moeten gewoon goed vorm worden gegeven. Ja, oké. Okay. Dus vraag aan de minister en als laatste vraag de vraag: wilt u alsjeblieft deze maatschappelijke stage opheffen als ik u goed wil Ja, een en, dat, en dat geld gewoon uitgeven aan, aan onderwijstijd, hè, dat kinderen gewoon goed les krijgen op school, dat ze daar vooral veel aandacht krijgen. Oké, okay. is helder. Hartelijk dank, Boris van der Ham, kamerlid voor D 66 over de maatschappelijke stages. Oh, soak up the sun. Nee, vandaag ons appeltje. Dat is vandaag uh, Ruart Gansenvoort. Ruart, je zei net al dat je een appeltje wil schilderen met Gerard Dekkers. Hij is de directeur van het Don Bosco College in uh, Volendam. Wat is je probleem? Het probleem is dat de, ze hadden op die school, zoals ik het begreep heb, een situatie waarbij een meisje vroeg of zij een hoofddoek mocht dragen. En er waren kledingregels, Nou, daar viel dat buiten, dus vandaar dat ze vroeg. Dat mocht niet van de school. Ze is naar de gemeenschelijke behandeling gegaan en die heeft gezegd: in dit geval, soms mag het wel, namelijk, in dit geval mag de school dat niet verbieden. Want met name, het gaat om inconsistent beleid. Ze, uh, het ene moment zeiden ze van we hebben ook geen petjes en geen hoeden en dergelijke. Dus ook geen hoofddoekjes. Dus één regel, gewoon algeen, geen hoofdbedekking. Ja. Heeft niks met de religie te maken. Later zeiden ze van nee, maar we zijn een katholieke school en vanwege onze identiteit kunnen we dat niet toelaten. Dat is dus zoals ik de uh, situatie gooi. En toen zei de commissie gelijk Wandeling: dat zijn twee verschillende argumenten. Op ja. twee verschillende momenten gegeven. Dus ben je niet consistent. Dus je moet het toelaten. Ja, precies, in dit geval mag je het niet verbieden. Ja. Ja. Uh, de reactie van de school? De rechts van de school is dat ze zeggen van uh, dat kan de en gewoon zeggen. Maar uh, wij vinden toch dat we dit beleid moeten voortzetten vanwege onze katholieke identiteit. Ja, wat is jouw vraag aan meneer Dekkers? Nou, ik heb eigenlijk drie, uh, drie vragen. De eerste, of drie bezwaarpunten laat ik het zo zeggen. De eerste is uh, dat uh, ik het altijd zo jammer vind als een school, een christelijke, een katholieke school in dit geval, uh, haar bijzondere identiteit gebruikt om uh, anderen buiten te sluiten. Als ze zeggen, wij zijn een open school, dat, zo dragen ze dat ook uit... Um, waarom zou je dat dan op deze manier uh, blokkeren? Zullen we, we is... meteen vragen aan meneer Dekkers? Dat is goed. Hij is aan de lijn, meneer Dekkers, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, reageert u maar, waarom sluit u mensen buiten, is de vraag van uh, Ruud Gransenvoort. De vraag is of je dat doet. Uh, wat ik niet buitensluit, is leerlingen van een ander geloof. Want er wordt alleen gevraagd of zij de uitgangspunten van de school willen respecteren... En of onderschrijven. En vervolgens zijn ze welkom. Alleen ze zijn niet welkom met een uiting van een ander geloof. En uh, dat vind ik een vrij logische gang van zaken. We zijn natuurlijk een onderwijsinstituut. Dus ik heb niets uh, a priori tegen hoofddoeken. Alleen denk ik dat die thuis worden daar waar je een gebedsruimte in gaat. Een moskee of een, een kerk of een, een andere ruimte. Maar goed, als, als nou dat hoofddoekje um, een um, onderdeel is van de identiteitsuiting van dit meisje... En daar ga ik even vanuit. Ja, daar ga ik uh, ook even vanuit, ja. ja. Waarom zou dat dan niet mogen? Het is een deel van wie zij is. En daarmee respecteert de school als geheel. Maar tegelijkertijd zeggen ze dit is een stukje van wie ik ben. En ik ben ook deel van het leven op die school binnenkwam vorig jaar, was dat nog zeker dan niet... in ieder geval ja, aan de hand, maar toen had ze nog... ...een hoofddoek uh, op. Mm -hmm. Ja, en inmiddels... ...zijn dat regels waar ze aan moet voldoen... ...maar geen mens heeft natuurlijk... Uh, ...de verplichting om op deze school... Uh, ...het onderwijs te volgen. Nee, maar goed. hij maar... is met... Uh, ja, ...volle bewustzijn heeft ze gekozen voor een katholieke school. Maar dan nou, ja. sluit u mensen met een hoofddoek... ...dus buiten, zoals uh, Ruud Gansenvoort net zei. Uh, dan sluit ik de mensen die per se die hoofddoek willen dragen als uiting van hun geloofsovertuiging, sluit ik dan buiten. Nou, mijn eerste punt is dus, ik vind het zo jammer als uh, een christelijke school, in dit geval een katholieke school... als die haar identiteit probeert zichtbaar te maken, juist door anderen op die manier buiten te sluiten. Ik denk dat er toch veel positievere manieren om, om als school in het nieuws te komen. Ja, maar goed, voordat u denkt dat dit de enige manier is om in het nieuws te komen... ik, ik, ik heb helemaal niet gekozen voor dit nieuws... Dus in die zin komen wij zeker ook positief in het nieuws. Ook met zaken die te maken hebben met onze identiteit. Ja, maar nu, maar nu wel even speciaal hierop, op dit punt. En um, ook dat hier, u zegt, ik sta hier achter. Wij vinden dit als school van belang. En dan denk ik, van waarom vindt u dat nou als school zo van belang? U kunt toch heel goed uw katholieke identiteit uitdragen, juist door open te staan voor mensen die zelf een ander geloof aanhangen. Meneer Dekkers, waarom verbiedt u het? Waar, waarom wilt u het niet? Nou ja, ik vind dat dat die thuis hoort op een school van katholieke huizen. We het oog op de realisering van die katholieke grondslag van de school. En ook de connotatie, de bijbetekenis daarvan, vind ik gewoon niet dat dat passend is. Welke is dat dan? Dat is namelijk de katholieke grondslag van de school. Die willen wij uitdragen en daar horen geen uitingen van ander geloof bij. Dus, maar, maar ja, dus misschien, katholieke misschien, uitingen mag mogen ik, wel? Misschien is het wel handig om ook een tegenvraag even te stellen ja? aan de heer Galsvoort. Want ik heb begrepen gaan? dat hij van GroenLinks is. Ja. Kandidaat uh, lid de Eerste Kamer. En ik heb begrepen van zijn vorige partijleidster, uh, uh, mevrouw Halsenmaar... die heeft ooit op 9 oktober ook iets gezegd over steun aan schooldirecteuren... voor vrijheid van keuze en ook vrijheid om uh, die uh, hoofddoeken nog niet toe te staan. Ja. En misschien pas als ze 18 zijn of iets dergelijks. Fijn uit dus, erop wijst. Ja, uh, fijn... Waar zijn we nu mee bezig? Wel nee, of even... geen hoofddoek is dan de vraag, denk ik. Nee, fijn uit erop Want dat gaat even precies om de context waarin, waarin dat dan in speelt. Dat ging toen over een school in Antwerpen... die uh, in een heel concrete situatie, namelijk waar ze merkte dat... de uh, de leefruimte op school voor mensen die geen hoofddoekje droegen... dat die beperkt werd door een toenemende uh, groep die dat wel droeg dat er een soort groepsdwang ontstond, in die situatie heeft gezegd... ik kan mij voorstellen, terwijl ik heel veel vrijheid aan iedereen wil toelaat, ik kan me voorstellen dat dan een school zegt... nu moeten wij daar een grens aan stellen. Maar ik heb niet begrepen dat dat in Volendam nu aan de hand is. Oké, okay, dus u zegt dat is een andere situatie? Dat is een andere situatie. Bij jouw tweede ja. bezwaar, Ruart? Mijn tweede bezwaar is, ik heb begrepen... maar misschien dat u me dat gelijk kunt, kunt corrigeren. Ik heb begrepen in een toelichting dat u um, als school... Uh, eigenlijk alle religieuze uitingen uh, niet zichtbaar op school wilt hebben. Klopt religieuze dat? uitingen die leerlingen dragen, dan heb ik het over. Ja? Dus als je daarbij vraagt, hangt er een kruisbeeld in school? Nee, dat is mijn helder. in ja. Ja. Maar leerlingen mogen geen hoofddoekje, geen keppeltje. Mogen ze wel een kruis om de nek dragen? Nou, zolang dat een normaal kruisje is, denk ik wel. Want dat is niet in het zitsen. Meestal Zit dat onder de trui of onder het vestje, of onder het weet ik wat. Oké, okay, maar dus religieuze uitingen moeten onzichtbaar zijn? Uh, religieuze uitingen? ...van een ander geloof, zijn niet welkom op deze school... ...is de stelregel die ik weer. Van een ander geloof, okay. zegt u? Ja. Oké. Okay. Als Zodanig heb ik dat ook binnen de commissie... ...gelijke behandeling naar voren gebracht. Oh ja. Ruurt, daarmee is je bezwaar weg, want dat is consequent... ...met wat hij net zei, lijkt me. Uh, ja, ik vind het nog steeds heel jammer. Omdat, kijk, ik denk dat, en daar, daar zit dan wel een, een belangrijk punt... Um, ...religie is een van de stukken van iemand's identiteit. Wij accepteren dat mensen een politieke identiteit hebben... we accepteren dat ze een sociale identiteit hebben... ...een etnische, een religieus, een seksuele, et cetera, et cetera. En ik denk dat het hoort bij een, uh, ook bij een opvoedings- en vormingssituatie... dat je die delen van je identiteit ook, um, ook in de ontmoeting met anderen gestalte geeft. Wat volgens mij een school moet leren aan mensen... is om uh, daar een goede dialoog, om daar uh, op een open manier met elkaar om te gaan. Om ze te verbieden is volgens mij uh, het paard achter de wagenspannen. Ja, maar een open dialoog hangt volgens mij niet daar een hoofddoekje. U zegt dat kan even goed, meneer Dekkers. Wij doen dat ook. We nee, hebben maar, ook een open dialoog. Maar nee, maar het, het is punt uh, is voor mij, het gaat niet om het uh, natuurlijk als zodanig, Het gaat om de vraag of je mensen verbiedt om een deel van hun de identiteit op die manier zichtbaar te maken. Uh, dat, dat klopt. Die constatering die klopt. Maar uh, geloof is, uh, heb ik altijd begrepen, iets innerlijks. Uh, ja. Nee, dus, niet uh, alleen. Daar, en daar het moet het... de ingangst voor alles van weten nee, maar, en als ja, de predikant voorheen. Maar daarom betwist ik ook precies dit punt. Geloof is niet alleen maar iets innerlijks, want anders zou je geen katholieke school hebben. Dus het gaat juist ook om hoe je je dat wat innerlijk van belang is, hoe je dat vormgeeft, ook in ontmoeting met anderen. En ik zou hopen dat scholen daaraan bijdragen om mensen te leren hoe ze dat kunnen doen. Oké, dat punt heb je gemaakt. Dat is helder. Meneer Dek nog even de vraag nu. De commissie Gelijke Behandeling zegt dat u niet consequent bent geweest. Heeft de commissie ja. daar gelijk in? Nou ja, ik vind van niet. want anders ben ik daar ook niet heen gegaan. Ik bedoel, wij hebben daar duidelijk een andere mening in. U zegt uh, dat u wel degelijk uh, consequent bent geweest en vanaf dat, het begin hebt gezegd, dat uh, we zijn een katholieke school en we willen geen hoofddoekjes uh, op onze school. Ja. Kijk, waar je altijd tegenaan loopt, is dat er dan uh, verweten wordt dat je dat beleid nog niet helemaal op orde had ten aanzien van hoofddoeken. Maar op het moment dat je geen leerlingen hebt met hoofddoeken, moet je dan beleid gaan maken voor dingen die er niet zijn. En uh, morgen kan er een andere raasje zijn waar ik ook geen beleid voor heb. En dan zou ja. je datzelfde bezwaar weer naar voren kunnen brengen. Nou, pardon, maar ik vind het, ik vind het nogal aanmatigend om uh, de geloofsuiting van een uh, leerling van een ander geloof, om dat een uh, raasje te noemen. Ja. Wat gaat u verder doen meneer Dekkers? Want de commissie gelijkbehandeling heeft dus een uitspraak gedaan. Die kunt u vermoedelijk naast zich neerleggen. Wat gaat u doen? Wij gaan overleggen hier met mijn dagelijks bestuur van de Stichting Koudelijk Onderwijs Volendam. En wij gaan het advies bestuderen en wij zijn advies aan het inwinnen over de consequenties van deze uitspraak. Van en, u, dit advies. en u krijgt de steun van de PVV, voelt dat goed? Ik uh, zit niet te wachten op welke politieke steun dan ook, want uh, ik ben hier niet aangesteld om een of ander politiek doel te dienen, maar uh, gewoon om te zorgen dat er hier uh, goed onderwijs plaatsvindt. Oké, okay, Gerard Dekkers de van het... Met aandacht verdienen die tijd overigens. Ja, nee, dat is helder geworden. Gerard Dekkers, directeur van het Don Bosco College in Volendam. Dank en ook Ruud Ganzenvoort. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dagpunt. Nu voor als u iets wilt teruglezen of terugluisteren, zometeen Alice de Bruin met Villa VPRO. Alice, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Wij gaan het hebben over uh, Haiti. Uh, vandaag is het een jaar geleden natuurlijk. De enorme katastrofale aardbeving. Wij praten zometeen met Joris Willems. Hij woont al ruim twee jaar in Haiti. En hij zegt ja eigenlijk dat werk van die hulporganisaties... die zijn zelf de oorzaak van de falende hulpverlening in het land. Nou daarover hoort u hem zometeen. Maar eerst het nieuws. Dat wordt gelezen door Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal.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 ADB, verkeersinformatie. De meeste files staan rond Utrecht op de A2 van Amsterdam naar Den Bos. langzaam rijden en stilstaan tussen Breukelen en Knooppunt Oude Rijn over 9 kilometer. Moest er even een ambulance langs en daarvoor is één rijstrook nog dicht. Geldt ook voor de A12 Den Haag-Utrecht tussen Knooppunt Oude Rijn en Knooppunt Lunette. Ze dus drukken dan gebruikelijk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat bij Soeterwoude Rijndijk 7 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht na een ongeluk tussen EMS en Beeldhoven 6 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. U hoorde het zojuist op het nieuws. Er is een zelfmoordaanslag gepleegd in Pakistan. Joe Biden, de vicepremier van, van Amerika, is daar op bezoek. Wij gaan het hebben over Pakistan. Over de vraag onder andere hoe betrouwbaar het land nog is... voor het Westen als bondgenoot tegen terrorisme. Vooral tegen islamitisch terrorisme. En we hebben na vier uur ons bureau Buitenland... waarin nog veel meer landen, zoals bijvoorbeeld... Tunesië en Sudaan, voorbij zullen komen. Ja, en we hebben muziek zoals iedere dag, Tessel. En vandaag is dat maar... Ja Yemen. Ja, hoort er straks eh... Echt ook nog meer om uh, vijf voor vier. Blijf luisteren naar Villa VPRO. En als u informatie wilt kunt u ook naar onze website. Adres daarvan is www.villavpro.nl en we beginnen met uh, Joris Willems. Hij schreef het volgende gisteren in de Belgische krant De Standaard. Hulporganisaties zijn zelf de oorzaak van de falende hulpverlening in Haiti. Ja, u weet, het is vandaag precies een jaar geleden... dat Haiti door een katastrofale uh, aardbeving werd getroffen. En de situatie in het land is nog steeds erbarmelijk. Vanuit Haiti, waar hij al twee jaar woont... heb ik nu aan de telefoon Joris Willems. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, legt u eens uit, waarom zijn de hulporganisaties... Dezelfde oorzaak uh, van de problemen? Bon, uh, ik wil misschien een heel klein beetje nuanceren. De, de manier waarop sommige uh, hulporganisaties werken, is bijzonder destabiliserend voor, de, uh, voor de bestaande solidariteitsnetwerken die er eigenlijk zijn. Uh, en ook voor. Uh, in in Kazoe ging het voorbeeld over uh, Artsen zonder Grenzen. Ik uh, wil dat eigenlijk vooral zeggen dat bijvoorbeeld door de gratis gezondheidszorg die er wordt verstrekt door organisaties, zoals verse grenzen, dat eigenlijk lokaal bestaande gezondheidsstructuren ja, dat die, uh, niet in staat zijn om, om op te concurreren tegen gratis gezondheidszorg. Dus dat eigenlijk uh, je door uh, ondoordachte hulp te verlenen, dat je eigenlijk ook uh, um, eigenlijk een tweede ramp kan creëren. De gezondheidszorg is daar één voorbeeld van. Maar voedselhulp is zeker een vast een ander voorbeeld. dat enorm destabiliserend heeft gewerkt voor de Haitiaanse even, Als ik u even mag onderbreken, meneer Willems. terugkomend op, op, op die gezondheidszorg. Artsen zonder grenzen, zegt u. zorgt er dus onbedoeld voor dat er eigenlijk minder medische hulp geboden uh, uh, kan worden. dan, dan uh, nodig zou zijn. Nou, in elk geval nodig zou zijn. Maar als zij er niet zouden zijn geweest, zouden er andere lokale gezondheidszorg. Centra gewoon nu nog werken? Uh, dat klopt. Hè. Ik bedoel, het, is, het is een vaststelling die, die niet alleen ikzelf doe, maar die ook heel veel andere mensen doen. Dat Kort na de aardbeving, uh, waren er duidelijk nog, nog hè, er waren zeker, er was zeker wat schade aan, aan de gezondheidsinfrastructuur. Maar er waren nog ziekenhuizen die overeind stonden, die werkten. Die in de dagen, uh, de dag van de aardbeving en de dagen daarna enorm veel levens hebben gered. En die stelselmatig de deur hebben moeten sluiten omdat ze, uh, ja, hun, hun, hun infrastructuur, uh, niet meer konden financieren. He? Dus uh, zo, zodanig dat je op een gegeven moment... eigenlijk de gratis gezondheidszorg hebt... die uh, de, de, de bestaande gezondheidsinfrastructuur die is komen te verbringen. Ja, U heeft als, dat zelf, u heeft het zelf ook, ook aan de lijve mee maar... mee ondervonden, hè? U heeft daar ook een voorbeeld van... als u zelf op zoek gaat naar uh, medische hulp. Ja, ik heb uh, inderdaad uh, jammer genoeg... in, in, in september onlangs nog een, een, een verkeersongeval gehad. Uh, en, en de enigste optie die er toen was... Uh, was van effectief uh, naar, een, naar een ziekenhuis van achter zonder grenzen te gaan. Terwijl eigenlijk het, het traject dat wij toen hebben afgelicht, uh, met de wagen... dat dat uh, een jaar geleden, exact vandaag of, of min een dag, laat ons zeggen... net kort na de aardbeving, dat het ons nog langs uh, werkende en functionele hospitalen had gebracht. Mm -hmm. Toen eind uh, vorig jaar tot overmaat van ramp bovenop alle ellende ook nog eens een cholera-epidemie uitbrak... Toen, uh, zou, zou je dan kunnen zeggen dat uh, doordat al die lokale centra... eigenlijk niet meer kunnen werken, gesloten waren... dat er niet voldoende hulp geboden kon worden om die reden? Oh, uh, nee. Kijk, uh, cholera, er was natuurlijk geen cholera in. Haiti. Het was tot, tot 100 jaar geleden dat er hier cholera was geweest. Dus er was zeker en vast wel hulp vanuit het buitenland nodig. Hè. Uh, maar wat een, een probleem is, is als je uh, naast de bestaande infrastructuur... bijvoorbeeld degene die gesloten is geweest na de aardbeving van 12 januari omdat er net uh, onvoldoende personeel was, omdat er geen middelen waren om die, om die gezondheidscentra open te houden, dat het een veel duurzamere oplossing zou geweest zijn om bijvoorbeeld die centra net terug nieuw leven in te roepen. En, en jammer genoeg merk je dat het, het, het uh, maar weer al... Uh, gaat om veldhospitalen die worden opgericht. Nu, ik, ik, ik, wil, ik wil ook wel zeggen van, kijk, er is hulp nodig. Hè, en uh, die, die hulp die Arten zonder grenzen biedt, die is uh, op, op sommige momenten is die, is die absoluut noodzakelijk. Bijvoorbeeld in een cholera-epidemie. Maar wat er niet gebeurt, is dat er wordt niet nagedacht over de consequenties op, lange term, op langere termijn. Wat doet die hulp met een land, uh, zoals Ayiti. Nou, Hoe is het eigenlijk vandaag? U was er uh, vorig jaar op 12 januari ook bij. Is het een, een, een heel emotionele dag? Uh, zeker en vast. Hè. Uh, ik heb, uh, iedereen iedereen uh, zit er al uh, een aantal dagen over bezig. Uh, mensen durven ook... Uh, uh, ja, er zijn veel mensen die vandaag eigenlijk al, uh, of vannacht eigenlijk al, uh, gewoon terug op straat hebben geslapen. Uh, het, het is enorm, het is een enorm traumatiserende ervaring geweest, die, uh, die, die aardbeving van, van een jaar geleden vandaag. Um, en ja, veel mensen um, ervaren ook uh, heel veel, ja, zeker vandaag, heel veel... Angst ten opzichte van eventueel wat er, wat er opnieuw zou kunnen gebeuren. En de herinnering aan, aan mensen die gestorven zijn. Iedereen kent wel iemand, tenminste iemand in zijn familie die gestorven is. Dus uh, meer dan 200.000 mensen, er wordt gezegd 250.000, 300.000 mensen zijn gestorven. Maar de impact die dat, dat heeft op een, een, een stad zoals Port-au-Prince, op een land zoals Haiti. Dat, uh, dat, uh, ja, dat is ronduit traumatiserend geweest. Dus mensen nemen vandaag echt wel een dag om. Te reflecteren over om na te denken over wat is er precies gebeurd uh, een jaar geleden. Goed. En um, hoe, hoe, hoe, hoe moeten we daarmee leren leven? Want dat is het enige wat er kan gebeuren. Veel mensen gaan naar de mis. Uh, er zijn uh, verschillende um, activiteiten gepland. Uh, de eerste steenlegging van de, de nieuwe naar Saint Porto Prijs, bijvoorbeeld. Gisteren was er een, uh, een, een herdenkingsmis aan de uh, een gemengde herdenkingsmis, zowel van de Voodoo protestanten. Als of de katholiek, uh, aan het massagraf waar meer dan 200.000 mensen begraven zijn geweest... Nee. Op, uh, na de aardbeving van vorig jaar. Dank u wel, uh, Joris uh, Willems. Graag gedaan. Wij vragen u wel eens vaker om heel even uw ogen te sluiten... voor onze reeks ware verhalen van één minuut. Maar dit keer is dat echt belangrijk. Dus ogen dicht voor één minuut. Pst, één minuut.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 Maar heel vaak vergeet ik het, dat hij blind is. Dit verhaal werd gemaakt door Hannes Walrave, die een gevierd fotograaf was... tot hij enkele jaren geleden zijn gezichtsvermogen verloor. Meer van zijn verhalen en honderden andere minuten... vindt u op onze website www.vpo.nl slash 1minuut. Ja, u hoort het zojuist in het nieuws. Elf doden bij een zelfmoordaanslag in de buurt van een politiebureau in Pakistan. Er zijn nog niet zo heel veel gegevens over bekend. Staat nog niet hier... Uh op teletext of op het ANP, maar er komt misschien zo meer informatie. Nou, wij gaan het hebben over Pakistan... omdat de vicepresident van de VS, Joe Biden... vandaag op bezoek is in Pakistan. Hij gaat daar nog eens een keer proberen om de regering aan te sporen... harder op te treden tegen Afghaanse Taliban en al qaeda strijders En hij komt daar dus net op het moment dat het heel onrustig is in het land. We gaan het daarover hebben met vanuit Den Haag publicisten... schrijfster en juristen naar Tahir. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent geboren en getuigd in Pakistan en u hoort nu weer van mij denk ik of misschien net op het nieuws op radio een van die zelfmoordaanslag. Wat is uw eerste reactie daarbij? Ja kijk ik ben al een paar decennia een soort Pakistan watcher uh, vanwege mijn achtergrond die daar ligt. En mijn eerste reactie is dit land uh, gaat alleen maar slechter worden. Het is heel tra tragisch eigenlijk. Um, het is sowieso, on... er is nog niet veel meer nieuws bekend. Als wij dat horen, dan, dan pakken wij dat natuurlijk zo in het gesprek mee, hoor. Even over de onrust die er sowieso in het land is. Um, Joe Biden is daar dus op het moment dat uh, er verdeeldheid heerst in het land over de moord die op een nogal liberaal denkende gouverneur is gekleegd. De man is doodgeschoten van dichtbij door een van zijn lijfwachten omdat deze gouverneur het op heeft genomen voor een vrouw... die de profeet zou hebben beledigd. En uit heel onverdachte hoek wordt de moordenaar van deze liberale gouverneur... ineens nogal gevierd. Een groep jonge advocaten juichte hem toe toen hij bij de rechtbank verscheen. En de verdachte van deze moord. Ze gooide rozenblaadjes over hem heen. Was u verbaasd over de reactie van, de, van die groep juristen, jonge juristen? Ik was uh, zeer verbaasd. Um, het het uh, interessante is, een paar jaar geleden had je ook een demonstratie van uh, ook een advocatengroep. Duizenden advocaten gingen op straat om, uh, ja, om te protesteren... tegen het ontslag van um, een, een hoger rechter van het hoger, hoger Rechtshof. Dat was een hele liberale, cosmopolitische uh, advocatengroep. En uh, heel democratisch um, uh, ingesteld. En wat je nu ziet, is dat eigenlijk uit diezelfde intellectuele elite... Hè, advocaten horen tot de intellectuele elite, zeker... in in Pakistan uh, komt er een, um, een groep naar voren die uh, ja, eigenlijk iemand uh, verdedigt die een moord heeft gepleegd omdat iemand anders een blasfemiewet zou hebben overtreden. En daar was ik, uh, dat is iets nieuws. Dat is een nieuwe ontwikkeling die, als je de kranten erop naslaat, eigenlijk heel Pakistan nu in de ban houdt. Ja, maar waarom is dat nieuw dan? Wat, wat is daar nu aan? Legt dat onze Zuid? In principe is de intellectuele elite in Pakistan grosso modo een hele kosmopolitische, vrijdenkende, moderne um, uh, elite. Dat is de, uh, de middelklasse, dat is uh, de feodale elite, dat is de upper class. Dat is een uh, elite die gevormd is ook in het buitenland. Die heeft een moderne visie op het land uh, Pakistan. Natuurlijk speelt islam daarin een hele grote rol, zoals voor alle Pakistanen in, in Pakistan. Maar het is een uh, moderne outlook op, uh, op islam. En nu komt er dus in die uh, elite een, uh, eigenlijk een orthodoxe uh, islamitische beweging uh, op gang. Die eerder alleen maar zichtbaar was in, uh, in de lagere klasse of bij het volk. Of bij uh, de, de orthodoxe gelederen van, uh, van de Pakistani. U moet uh, beseffen dat um, de Pakistanse mensen doorgaans gematigde moslims zijn. Mm -hmm. Er is maar een deel, enkele percentages. Uh, wie zal het zeggen, er is maar een deel die... Heel erg uh, extreem gelovig is. En nu lijkt het alsof mensen uit dat, dat hele marge deel mm -hmm. uh, doorcijpelt naar de rest van de bevolking, ook dus bij de intellectuele elite. Ja, dus niet alleen de, de, de, de armen, hè, zoals dat, de, de, de, de wat lagere delen van de bevolking. Maar nu ook eigenlijk, nou, eigenlijk uit, een, uit een, een groep waar u zelf ook te behoorde en een beetje ook uw generatie. Ja, zeker. En dat komt, uh, zeggen ze. En, en, uh, maar dat is nog nieuwe informatie. Kijk, ik heb in de jaren 80 in Pakistan gewoond... om precies te zijn in 1984. Mm -hmm. En dat is ook de tijdperk geweest van uh, een militaire dictator... zia ul hak Die had de sharia heel erg intensief doorgevoerd... in het rechtssysteem van Pakistan. En men beweert nu dat um, wij te maken hebben nu, anno 2011... met uh, de generatie die het meest beïnvloed is door die sharia-wetgeving op zo. school. Dat zou u ook moeten zijn. Nou, ik, kwam, ik, ik heb in Pakistan gewoond. Ik ben daar niet geboren. Ik ben geboren in Engeland. Ik heb een deel in Nederland gewoond. en Op mijn veertiende vertrokken mijn ouders uh, naar Pakistan. Een soort remigratie-idee. Ik heb daar gewoond in de, in de uh, tachtige jaren voor twee jaar... Mm. onder een hele strikte regime van uh, militaire dictatuur... en ook een uh, strikte sharia-wetgeving... maar ook een, een ja, sharia-gekleurde onderwijs op school... Ik was daar uh, op, ja, tot op zekere hoogte door beïnvloed. Natuurlijk werd ik iets um, islamitischer dan ik was toen ik uit Nederland uh, terugging naar Pakistan. Maar ik had natuurlijk ook een andere vorming gehad hier in het westen. En ik ben na twee jaar ook weer teruggekeerd naar Nederland. Dus ik heb um, uh, ja, toch een soort uh, exposure gehad naar een veel opener samenleving. Naar een Europese samenleving. En daarbij blijft mijn ouders zijn ook liberaal moderne moslims gebleven. Dat is voor heel veel mensen van mijn generatie eigenlijk nog jonger... niet altijd het geval. Ja, als je in Pakistan woont, is islam een hele belangrijke factor... in je dagelijkse leven, maar ook in de politiek. En als het in de politiek um, ja, constant uh, uh, wordt ingezet... als uh, opium voor het volk, of zelfs als emancipatie van het volk... Hè? islam wordt gezien als emancipatie van het volk... Dan zullen veel, veel mensen dat zeer aantrekkelijk vinden. Ja, maar want zijn er dan bijvoorbeeld ook uh, uh, schoolgenoten van toen... die u die kant op ziet gaan, zoals u dat net heeft omschreven? Nee, ik, um, ik denk dat dit echt betreft een, een iets jongere generatie dan ik. Ik ben nu veertig en ik denk dat het twintigers en dertigers uh, betreft. Um, de kennissen die ik heb uh, van mijn leeftijd of iets ouder... van mijn familie dan, um, zijn gematigd moslim. Mm. En, um, uh, de jongere generatie, die ken ik niet, die uh, iets meer de extreme kant op gaat. Maar heeft u wel een verklaring dat ze die kant op gaan? Ik denk dat uh, in Pakistan er een strijd is tussen rijk en arm. Het is een feodaal land met een hele rijke, puissant rijke elite. Mm -hmm. En die elite die het land in bezit heeft, die alle industrie in bezit heeft... die macht heeft binnen het leger, die zit in de politiek. En die en zijn gewoon... gericht op het westen? Die zijn, ja, dat zou je zeggen, een fractie daarvan is cosmopolitisch. Maar een fractie, vooral in het leger, um, uh, begint nu langzamerhand ook meer, uh, zich meer te islamiseren. En je moet ook niet vergeten dat de geestelijke in Pakistan ook een enorme macht hebben. Wat krijg je? De elite die is rijker dan de rest. En het volk ja, die blijft arm. En die is al decennia lang heel arm. En vaak is islam een manier om, uh, om, te, om emanciperen. te emanciperen. Om je omhoog te werken. Waarom? Hoe komt het dan dat deze jongens, hè, de jongens en meisjes, die, die jonge juristen, die een beetje toch uit de middelklas komen, ook die zelf niet arm zijn, ook zich wenden tot uh, de islam om hun armere landgenoten verder te helpen? Waarom doen ze dat niet via een andere politieke weg? Ik denk dat het uh, twee redenen heeft. Eén, in islam vinden zij toch veel goede regels die hun participatie vergroot uh, in de samenleving. En twee. Um, zij vinden doorgaans de uh, machthebbers van nu zeer corrupt. We hebben vorig jaar in, uh, of er is vorig jaar in Pakistan een enorme overstroming geweest. En die overstroming heeft uh, voor het mediaoog van van eigenlijk de hele wereld laten zien hoe uh, falend de elite is. Hoeveel geld eigenlijk de elite in eigen zakken stopt... en niet verdeeld onder, uh, onder de gewone man. Dus het is tweeledig. Eén, zij vinden regels in islam die hun verder helpt. Zij vinden allerlei organisaties die islamitisch geïnspireerd zijn... die hun verder helpt. En nummer twee, het is ook een politieke actie... tegenover een elite die zeer corrupt uh, is. En als zeer corrupt wordt ervaren... door een steeds groter deel van de Pakistanse bevolking. De moord op deze liberale gouverneur, waardoor deze onrust nu ook weer zo is opgeleid... is die eigenlijk dan ook meer ingegeven omdat hij hoorde tot die feodale groep... en tot die rijke elite meer dan dat hij een wat liberaal standpunt... ten opzichte van die sharia erop nahield? Ik denk beide... Wat wij vergeten vaak is dat wij zien een religieus conflict puur en alleen als een religieus conflict. Deze man was een liberaal. Hij wilde de blasfemiewet wijzigen. Hij kwam op voor een vrouw die veroordeeld zou zijn. Hè, omdat ze de blasfemiewet zou hebben overtreden. En um, er zijn heel veel mensen die. Ja, hun religie wilden verdedigen en zeiden... ja, hij is een slechte moslim. Wij gaan onze blasfemiewet verdedigen. Maar daarbovenop speelt inderdaad wat u zegt. Hij kwam uit de rijkere klasse. En dit zijn gewone uh, mensen, uh, advocaten. Misschien horen sommigen ook tot de rijkere klasse... maar anderen tot de middelklasse. En die komen ook op voor hun uh, economische positie. En het is een aanklacht ja. tegen de plundering uh, van de elite... waartoe deze meneer die vermoord is, het tansier... Behoort. Maar hoe ziet u dan de toekomst? Je zou kunnen zeggen dat het nu een, een kruidvat is. Hè? Wie, wat gaat er dan gebeuren? Of bent u zelfs bang dat het misschien tot een burgeroorlog uh, escaleert? Ik ben er bijna zeker van, wie, wie ben ik? Er komt een burgeroorlog. Het land wordt bij elkaar gehouden in naam van religie. Dat is de grootste identiteit, de grootste zogenaamde gemene deler. En dat werkt niet. Want er zijn zoveel andere identiteiten, er zijn etnische verschillen... En er is een enorme kloof tussen arm en rijk. Een enorme kloof tussen tradities en moderniteit. En ik denk dat nu um, je verschillende machtsblokken hebt. Je hebt het leger, je hebt de geestelijke... Je hebt de feodale elite. En nu krijg je ook de intellectuele elite... die als een splijtswam uit elkaar valt... in een moderne fractie en een orthodoxe fractie. En dat uh, is erg explosief voor Pakistan. Ja, nou, we hebben gezien die explosiviteit waar dat weer toe leidt vandaag. Want er is nu iets meer bekend over die zelfmoordaanslag. Uh, Elf doden. Uh, de melding komt uh, van een ziekenhuis in de stad Banu... in het noordwesten van Pakistan. En die aanslag was gericht tegen een politiebureau... dat pal naast een moskee staat. Mag ik u danken, Naimat Tahir, voor uh, uw uitleg over de situatie. Uh, Graag daar. gedaan. Zij is publiciste, schrijfster en jurist. En wij gaan luisteren naar muziek. Marisa Yiman met het nummer Straggler in the Human Race. We'll say keep on grinding, you know it happens every day. Trying to get closer, moving further away, rushing by my window at the speed of light. How does a heart hear its own voice over the noise of this life? sunsets and hear the silence in my soul Give me time to reflect on where I came from on this gypsy's road I made peace with my own darkness You know I still got a way to go Broken pieces stored in boxes where they fit I'll never know I don't hunger for money I don't care much for fame And I'd be out here doing this If you never knew my name I'm just trying to live my life In authenticity and grace Forgive me if I seem to be A straggler in the human race Always an outsider, wild and wanting to be free It hasn't always been that easy To calm the storm inside of me Don't need you to understand me I surrendered long ago I'm just another traveler on this highway Hoping love will bring me home beauty and the ugliness, the light and the dark, the bitterness and the sweetness of this crazy life.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 straggler in the human race peace of mind is up for sale lost without a trace forgive me if i seem to be a straggler in the human race Marissa Jemen met Straggler in the Human Race. En dat is een nummer van Nieuwe CD, Voices from the Underground. A new album. Marisa, yes. I'm yes. sorry. Sorry. <laughs> <laughs> yes, my new album. <laughs> yes, it's going to be released when? 1st uh, of March. Okay. You're living in Holland? Yes. At the moment. Yes. Already for a few years. Uh, for a few months. Oh, for a few so months. Far. You're okay. from Australia? From Australia, from Melbourne. And why are you in Holland now? In Den Haag. Why? Because, uh, of brisbane, <laughs> because of brisbane because of the water <laughs> <Yeah>. <laughs> because Australia's is underwater okay. <laughs> no um yeah i'm over here to uh be here for the release of my album and and uh yeah just are you going on tour also uh, yes mm. i am in the yes. middle of march in okay. the middle of march okay yes. Nou, voor meer informatie, ga naar onze website. Dan linken wij u weer naar de website uh, van Marissa. Zo gaat dat dan tegenwoordig. www.vila.vpro.nl, dat is het adres. En wij zijn er na het nieuws van vier uur weer. Tot zometeen. De missie heeft dus een strikt opleidings- en trainingskarakter. Een nieuwe missie in Afghanistan.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 dit is een boodschap van Sieren. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketcenter.nl. Dit is Radio 1.